De bende houdt hun pinpassen en neemt vervolgens de duizenden euro's aan toeslagen op. De fraude is mogelijk doordat de Belastingdienst pas achteraf de toeslagen controleert. Staatssecretaris Wekers wil nu de werkwijze waarop in Nederland toeslagen worden toegekend drastisch veranderen, meldt brandpunt. De exacte omvang van de fraude is nog onduidelijk. In een opvanghuis in Roosendaal heeft een moeder van 42 haar zoon van 7 omgebracht. De moeder heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar dat mislukte.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 Het weer. Geregeld zon, vooral in het westen. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met geregeld zon en dezelfde temperatuur. Dit was het noi verhaal. AMB Verkeersinformatie. Aan het eind van de middag speelt Feyenoord thuis. En dat uh, merkt het verkeer op de A16 richting Breda. Op de parallelbaan bij Rotterdam staat er bij de afrit Feyenoord 3 kilometer.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 Radio Goedemiddag, vier minuten over drie. Het rondje langs de velden beginnen wij in de Galgenwaard. Utrecht tegen Nak. Bas tegen lucht. Het is nog 2-0, er komt een hoekschop aan voor Nak Die bal lijkt wat ver, komt op het hoofd van Luix. En een redding van Ruiter is nodig om te voorkomen dat het 2-1 wordt. Nak is wat dreigender geworden, heeft uh, twee kansjes gehad. Maar twee kansjes waarbij de ploeg net te lang wachtte, net te veel treuzelde. Ja, zo gaat het. Als je drie seconden wacht, is het niet goed. Wacht je negen maanden, krijg je iets geweldigs. <laughs> NEC, packs wollen dan. Uh, volgens mij een half drie begonnen. Maar bij NEC wisten ze dat niet helemaal. Hein? Nee, nee, daar zijn ze nog uh, druk bezig met een of de Koningslied uh, leuke tekst voor te verzinnen. Want voor de rest is het uh, nog niet veel. Misschien dan nu 2-0 de voorsprong voor Peck Zwolle. Overigens het tweede doelpunt had afgekeurd moeten worden. Uh, ingetrokken moeten worden. Want het was hensbal van uh, Fred Benson. Hij sloeg hem er met zijn bovenarm in en niet met het hoofd. Maar ja, je zit hier ongeveer 600 meter van het uh, doel verwijderd. Moeilijk te zien. Maar je loopt doen. Voor, ja, <laughs> dubbelen. <laughs> het is uh, nog altijd 2-0 voor Peck Zwolle. Een heel matig NEC. En dan gewoon beter rollen. Bij de hockeyers inzet Zij zijn de play-offs. Amsterdam tegen Bloemendaal, Tim Steens. Ja, ik, zou, ik dacht, wat zal ik nou zeggen na een kwartier spelen? Die wedstrijd moet nog loskomen, maar hij is inmiddels losgekomen. Want Bloemendaal heeft de voorsprong genomen. Het was de eerste beste strafcorner voor Bloemendaal. Die werd benut door Chris Siriello, de Australische strafcorner-specialist van Bloemendaal. Hij pushte de bal keihard achter keeper Dirk van Essen. En zo leidt Bloemendaal na bijna 20 minuten spelen met 1-0. Formule 1, Louis Dekker bewaakt van de garde weer de achteruitgang. Ja, nou en of... Ja, dat was ook al vanaf het begin duidelijk. Maar laten we één ding dan positief melden. Hij is wel weer op weg naar de finish. Dat is de vierde keer op rij. Maar wel met een rode lantaarn tussen de pedalen. Het wordt absoluut een laatste plaats voor hem. Eén ronde achterstand heeft hij al. Een rijder er nog 21. Hij heeft die 21ste plek. Vettel domineert. Hij heeft een enorme voorsprong opgebouwd. Van al meer dan een halve minuut. We gaan naar Luik. Bas De Waalse klassieker. Gio Lippens. De kopgroep is weer compleet, want Piermin lang heeft ze juist weer aangesloten bij de vijf andere vluchters. Dat deed hij op de top van de Haute-Levée, waar de weg wat afvlakte. En waar de coureurs, als ze goed luisteren, het gejank kunnen horen van de motoren. ...van de autoraces op het circuit van Francochamp bij Spa in de buurt. Geen Formule 1, daar weten we alles van, dat is een bagrein. Maar de races die daar gehouden worden. Maar goed, ze hebben daar verder geen oog en geen oor voor. In het peloton is het inmiddels ook weer rustig... ...want we zagen zojuist op de beklimming van de Oudlevee... ...even een poging van Tom Jeltenslachter, de Nederlander... ...om weg te komen uit dat peloton. Het peloton brak even, een eerste pelotonnetje van een man of 20, 25. Maar uiteindelijk is alles weer bij elkaar gekomen... ...en is er weer rust. Vier minuten. En 52 seconden is het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog iets meer dan 80 kilometer te fietsen. breathe Dat was het 2027. Sarah Bareilles met uh, Lovezone. Fc Utrecht. De ene week kansloos verliezen tegen AZ. Naar uh, orde op zaken stellen tegen NAC Breda. Bas Tegeler. Ja, die refans uh, gedachte zal er wel zijn. Zo is het altijd wel een beetje dat je ziet wat je wil zien. Want je ziet dat Nak af en toe slecht dekt en niet helemaal bij de les is. En dat kan je dan ook vertalen dat Nak na de overwinning op NEC vorige week... maar misschien nog wel veel meer naar de nederlaag van Roda van gisteren... het gevoel heeft dat ze in ieder geval wel in veilige haven zijn... En dat het allemaal wel wat makkelijker kan. En als je het op halve kracht doet, zeker in de galgenwaard, dan ga je eraan. Gillensen staat te slapen werkelijk. Laat zich de bal van de voeten spelen door Toornstra. Die de rand van het strafschopgebied nadert. En daar dan door Botteguin wordt opgevangen. Dat past dan wel in het verhaal. Duplan krijgt de bal vanaf de linkerkant. Geeft hem weer aan Toornstra mee. Dat is omsingelen van het strafschopgebied. Nu gaat de bal erin. Naar Assare. die loopt terug van de penaltystip. Met de bal aan de voet. Krijgt net buiten het strafschopgebied dan van Botteguin een duw. Die boos is op Schrijtricht de Kuipers. Maar nog blij mag zijn dat Schrijtricht de Kuipers hem er niet binnenlegt. Daar was ook geen aanleiding toe, denk ik, want hij was er ook wel buiten. Nou ja, nou ja, nou ja, het is Jansen trouwens die de duw uitdeelt. Die begint toch echt met duwen op het moment dat hij in het strafbouw staat. Dus met een beetje pech was de bal hier op 11 meter gegaan en niet op 16 meter en 24 centimeter. Maar evengoed is het een aardige kans voor Utrecht om de marge nog te verhogen vlak voor rust. Het is 2-0 voor de duidelijkheid, maar 40 minuten. Het zou dus 3-0 kunnen worden. Van der Hoorn en Toornstra staan al op het scoreformulier. En wie meldde zich dan nu bij de bal? Toornstra zou je verwachten, want die loopt aan nu weg. En Leon de Kogel uit Houten mag dan nu proberen om de bal, vermoedelijk met een rotgang, want dat is een specialiteit die hem dan wel ligt, door de muur van nak heen te jagen. Van de Marel staat daar als stoorzender in. Kuipers zegt nog tegen Luix dat hij, of tegen Buis, dat hij een beetje afstand moet nemen aan de zijkant. Dan zegt hij tegen de muur nog dat ze een half stapje naar achter moeten doen. Dan staat de Rauwelaar klaar, neemt de kogel de aanloop en rost in de bal. Tegen de onderkant van de lat. Goeiedag! dag. De rebound komt op voor de voeten van Duplau. En dan wordt hij uiteindelijk denk ik, via Van der Hoorn binnengewerkt. Maar dan staat er aan de overkant een grensrechter omhoog en die zegt dat het is buitenspel. En gaat de goal niet door. Dat doet niets af aan de schoonheid van de vrije schop van Van der Hoorn. Die de bal werkelijk met een ongelofelijke noodgang op de onderkant van de lat ramt. Die bal stuit er terug het veld in. En op het moment dat uh, Duplant denkt te scoren en de bal schiet... stuit het hij via de kuppen weer terug. Komt hij nog een keer in de richting van het doel. En dan denk ik inderdaad dat Van der Hoorn, die de bal er aan het laatste zetje geeft... bij de spel staat dat de treffer terecht wordt geannuleerd. Maar de knal van, van, uh, van uh, de kogel, die dendert nog na. Ja, je hebt je naam mee of niet. 2-0 blijft het voor het gemak. NEC, Pek Zwolle dan en die Houtkamp. Krijg je geld toe vanmiddag? Ik zal dus aan de baas vragen. Het is nog altijd... Eh, ja, kan ik altijd nog naar BNR. 2-0 de voorstel voor eh, Peksewolde. En eh, wat een kans kreeg NEC zojuist bij eh, deze stand. van Stoeter, een Duitser, die mocht alleen op de keeper afgaan. Maar schoot de bal zo onvoorstelbaar zwak in. Dat Diederik Boer geen moeite had om die bal te stoppen. Eh, bal over de achterlijn. Een doeltrap voor Gabo Babos. Nee, zegt scheidsrechter Macali. Het is een overtreding, heb ik geconstateerd. Eh, we zitten vlak voor. Rust nog anderhalf minuutje. Maar wat speelt NEC? Onwaarschijnlijk zwak. Zes wedstrijden op rij niet gewonnen. Maar drie keer gescoord in die zes wedstrijden. En uh, dat is te zien ook vanmiddag. Het publiek absoluut niet blij met de uh, prestaties van de thuisploeg. Want het uh, ene en na het andere fluitconcert komt uh, richting de spelers. Bal via de vrije trap aan de linkerkant. Een meter of twee van de zijlijn. Uh, wordt de bal voor het doel heen uh, gegooid. Uh, voor voor doel gegooid. Maar een hele makkelijke vangbal voor Gabor Babos. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Uh, Pek Zwolle leidt met 2-0 door doelpunt van Mokhtar, een gewoon doelpunt en een hensbaldoelpunt van Benson. 2-0 dus, zodat ik de rust. Amsterdam tegen Bloemenaal stond op 0-1. Dat is een flinke tegenvaller, Amsterdam. Wat kunnen ze eraan doen, Tim? Nou, niet veel, want het was bijna 0-2 geworden. Want het was een hoog balletje van Teun de Nooier. Zeg maar, met zijn 37 jaar. Nog wel een plaag voor die Amsterdamse verdediging. Hij speelt gewoon in de spits, Teun de Nooier. En pakt zijn momenten. En dit deed hij ook. Hij, een hoog balletje wilde hij die, die bal in de cirkel brengen. Maar Steven Ebbers pakte die bal hoog met zijn stick. En dat mag dan helemaal niet in de 23 meter lijn. Dus het was weer een strafcorner. En daar is natuurlijk die Chris Ciriello voor, die Australiër. Hij de spijker hard binnen. Passeerde keeper Dirk van Essen. Maar daar stond de opluchting van heel Amsterdam. Klaas Vermeulen. En die pakte die bal mooi op zijn stick, zodat dat niet door. En dat nog steeds 1-0 voor Bloemendaal is. Maar ik moet zeggen, Bloemendaal is in deze eerste 25 minuten de betere ploeg. Krijgt ook de beste kansen. Amsterdam een klein kansje gekregen via Rock Oliver. En nu misschien via Santi Frijksa. Die gaat de cirkel binnen met zijn backhand. En het is een doelpunt. Jawel. Ho, ho. Zal je altijd zien. Eén kansje genoeg voor Amsterdam. En het is Santi Frijksa. Hij kwam alleen de cirkel binnen met zijn backhand. Bal naar de backhandkant, Passeerde Jaap Stokman in de lange hoek. En zo is het tot de opluchting van heel Amsterdam niet verdiend, moet ik zeggen, gezien het spelbeeld. Maar het is wel 1-1 hier. En die kan aan de welverdiende T, want bij NEC Pek is het rust. 0-2 is daar dus de ruststand bij Utrecht. En AC, wordt het nog een voetbal, Bas? Zo is het. We zitten in de 44ste minuut. Utrecht staat met 2-0 voor, Van der Hoorn 1-0, Toornstraat 2-0. De Kogel met een uh, vrij schop op de onderkant van de lat... Die dan voorkwam dat het 3-0 werd. Dan was de wedstrijd natuurlijk helemaal gespeeld. Nu mag NAC nog hopen. Hoewel het behalve een fase van 10 minuutjes een beetje dreigend is geweest. Eén goede kopbal heeft laten zien uit een hoekschop van Luis die door Ruiter over de lat werd getikt. Daarmee is de koek wel op. En Utrecht heeft niet zo ongelooflijk veel om zich zorgen over te maken. Martensson speelt een bal terug naar Robin Ruiter. Die hem heel simpel tussen twee aanvallers van NAC, die wel jagen en slecht druk zetten, door kan spelen naar een vrije middenvelder. En dan belandt de bal aan de linkerkant van het veld bij Toornstra. Zullo is weg. Oor is aanspeelbaar. Toornstra kiest voor de laatste van de twee Australiërs. Dan gaat de bal in de middencirkel naar Mortensen. Die glijdt uit en schrikt daar zo van. Omdat hij blijkbaar geen idee heeft wat er in zijn rug gebeurt. Dat hij in paniek de bal terugspeelt naar Herings. Die dan in alle rust denkt, ja, er was niks aan de hand. Dus ik kan de tijd nemen. Dat kan hij sowieso. Want in de slotfase van de eerste helft 2-0 voorstaan dan... Maken voetballers over het algemeen niet zoveel haast. De bal gaat dus nogmaals terug naar de keeper. Gaat dan nogmaals terug naar Mortensen en gaat dan maar eens naar de zijkant. Naar Van de Hoorn die opent. De kogel komt door. Van de Marel is mee aan de rechterkant. Jansen moet verdedigen. Dat doet hij prima met een goede sliding. De bal blijft dan binnen. Dat onderbreekt de aanval van Utrecht hooguit. Nu toch over de zijlijn. Een ingooi voor Utrecht genomen. Die dan voor de voeten komt van Mortensen. Als u Utrecht nog wat wil in de eerste helft moet het heel snel. Het is een kwestie van seconden. En heel snel gaat het wel, maar heel slecht ook. Mortensen wil openen naar de linkerkant. De paas is totaal uit het lood. En blijft ruim buiten het bereik van Zullo. De Mortensen steekt verontschuldigend zijn hand uit. En mag dat nu nog een keer gaan zeggen. Ook in het voorbijgaan aan Zullo. Het is rust. Kuipers fluit het publiek applaudisseert. Utrecht leidt 2-0. Daar dus rust. Om half vijf is het aftrap van Feyenoord tegen Vitesse. Vitesse sowieso al zonder Van Ginkel, maar definitief ook zonder Wilfried Boni. Hij is niet mee afgereisd naar Rotterdam. En Lionel Messi zit definitief in de selectie voor de ploeg van Barcelona in de halve finale Champions League tegen Bayern München. Aanstaande dinsdag wordt die halve finale gespeeld. Gaan we weer eens even kijken op het uh, circuit van Bahrein, uh, Louis Dekker, want uh, onveranderde stand van zaken waarschijnlijk, hè? Ja hoor, ze kunnen zelfs foutjes maken bij Red Bull tijdens uh, de pitstop. Dus uh, zo groot is die voorsprong. Hij maakt een pitstop. Er gaat iets niet helemaal lekker. Het duurt een paar seconden langer. Nou, in, in Formule 1 is een paar seconden een eeuwigheid. Maar goed, hij gaat er vrolijk weer als leider uit. En de tweede plek is op dit moment voor Kimi Raikkonen. Maar ik heb sterk de indruk dat hij nog een stop moet maken. Dat geldt ook voor de nummer 3. Paul Di Resta, die wel heel overtuigend rijdt... maar we weten nog niet of het hem een podium gaat brengen. Het heeft er wel alle schijn van, maar de echte tegenstander... die rijdt erachter en heet Mark Webber. Mark Webber is op dit moment vijfde, maar is al klaar met zijn laatste pitstop. Kan dus door tot de finish en is nu aan het proberen... degene die voor hem rijden, Romain Grosjean en Paul Di Resta, te vangen. En heeft één probleem, hij was na, namelijk na zijn laatste pitstop... Iets te agressief zijn lijn aan het verdedigen kwam Nico Rosberg tegen. Ze hebben elkaar geraakt. En dat incident is, zoals dat in de Formule 1 heet, under investigation. En ik krijg net op het scherm de melding dat pas na de race wordt besloten. of Weber daarvoor bestraft wordt of niet. Dus zelfs als Weber tweede, dan wat derde wordt in deze race. zal hij even moeten wachten. of hij die, die plek gaat houden. Want hij is degene die under investigation is. Hij is degene die misschien een onacceptabele fout heeft gemaakt en daar voor op de vingers wordt getikt. Achter in het veld nog steeds Guido van der Garde. Die heeft zijn vierde stop gemaakt... En er is maar eentje die ook vier stops heeft gemaakt, dat is Fernando, Fernando Alonso. Dat kwam door alle technische problemen in het begin. Ferrari rijdt een dramatische race, net ook nog een klapband voor Felipe Massa. Die hij wel heeft overleefd, oftewel heeft de pits wel gehaald. Maar Massa rijdt nu twaalfde. Het voordeel is dan, Alonso kan daarvan profiteren. En rijdt op dit moment, na al die malheur, in tiende positie. En kan misschien, omdat ook hij zijn laatste stop heeft gemaakt, nog een paar plekken winnen. Maar het zal geen race zijn die hij lang zal onthouden. De spanning was er eigenlijk in de eerste vijf ronden. En daarna ja, viel Alonso weg en moest het gevecht van de verrassingen komen. En dan vind ik Paul Wester op dit moment de grootste verrassing. Als hij het volhoudt en inderdaad, inderdaad een podium pakt in een Force India... dan wordt dat absoluut een verhaal. Vergeet niet Force India. Dat was ooit Spijker in de prehistorie, maar toen gingen ze wat minder snel. Dus Vettel op weg naar een zege. Van de Garde op weg naar de finish. Ooit was er een voorsprong van 14 minuten voor de kopgroep. Hoeveel is er nog van over in luik Rio? Er zijn uh, bijna 10 minuten vanaf, uh, Twan. 4 minuten en 24 is de voorsprong op dit moment voor de kopgroep van zes man. Jérôme, Fumeau, Lang, de Klerk, Veugelen en Armee. En Ze zijn bijna boven op de Côte de Roger, de langste klim van Luik Bastelaken. Luik 4,5 kilometer. En dan lijkt het toch echt een beetje op uh, klimmen in het uh, gebergte. Natuurlijk, de Ardenne ook een uh, gebergte. Maar dan lijkt het toch een beetje op het echte werk. 4,5 kilometer klimmen. Kijken naar het peloton en zien daar dat de mannen van Saxo tempo maken aan kop. Het tempo is ook flink omhoog gegaan. En dan zie je dat er aan de achterkant steeds meer renners eraf gaan in die lange klim. Dat die het tempo niet meer kunnen bijbenen. Die weten dan dat ze verder kansloos zijn in deze luik. -luik. Maar als je kijkt naar dat peloton, dan is het nog wel heel erg groot hoor. Dan is het nog zeer omvangrijk. Er gebeurt weinig De favorieten. Ja, ze verstoppen zich allemaal... Ze zullen alleen ervoor zorgen dat het tempo inderdaad af en toe verschroeiend hoog is. Zodat uh, toch uh, steeds meer uh, renners uh, straks in de problemen komen. Als het echte werk snel achter elkaar komt. Want we krijgen natuurlijk nog de Redoute daarvoor. De Maquisar en de Monteux. Dan de Code Redoute. De stijlste klim, de langste of de moeilijkste klim ook van uh, Luik Basnakeluik. In het verleden vaak de beslissing in de koers. Maar dat is tegenwoordig al lang niet meer. Daarna krijgen we de Colonster op weg naar Luik. En die komt in plaats van de... Roche-O-Focal, oftewel de valkenrots die er de afgelopen jaren altijd in zat. Maar die klim, die lastige klim is eruit. Omdat daar wegwerken op dit moment bezig zijn. En dat betekent dat de renners er niet overheen komen. Dan gaan ze luik in. Dan krijgen we de code Saint-Nicolas. En dan de aankomst in Ans die niet eens telt als beklimming. Maar we hebben het zojuist nog weer eventjes gelopen, die laatste kilometer. En het gaat toch weer gemeen bergop in de richting van de finish. Dat krijgen de renners nog allemaal voor de boeg. U hoort het al aan de beschrijving in de gebeuren. Koersgebeugde... Er gebeurt weinig op dit moment. Zes man nog steeds aan de leiding. En die voorsprong loopt steeds verder terug. Vier minuten en zeven seconden nog maar. Gaan nou, we het hebben over de wedstrijd van half één van vandaag. Wedstrijd zoals het zo mooi heet met twee gezichten. VVV Twente. Voor was het alles VVV wat de klok sloeg. Reusler en nog voorzetten de thuisclub op een meer dan verdiende 2-0 voorsprong. En na naartoe was het alles Twente wat we zagen. Twee en bank stond 2-2 twee, twee Kastanjos. Binnen een minuutje vielen die goals. Toen dacht eigenlijk iedereen nou er zal Twente er nog wel overheen gaan. Dat gebeurde dus uiteindelijk niet. 2-2. En VVV pakt daarmee wel een heel waardevol puntje hoor, tegen Twente. Maar, ja, ik zei het wel met een 2-0 voorsprong in de, in de rust. Trainer Ton Lokhoff, ik, ik denk, je denkt al aan een overwinning. Ja, dat is logisch. Als je de rust in gaat met een uh, 2-0 voorsprong, dan, uh, dan weet je dat er nog meer gaan komen. En dan hoop je dat je daar uh, in bepaalde fases onderuit kan voetballen en zelf uh, nog gevaarlijk kan zijn. Maar in de rust had ik uh, ja, wel. Uh, de hoop op drie punten. Ja, dus is de vraag gerechtvaardigd. Ben je blij met dat ene punt? Kijk, achteraf wel. Het is een heel belangrijk punt voor ons. Ook gezien natuurlijk de stand op de ranglijst. Twente maakt in twee minuten, geloof ik, twee goals. Is nog een half uur te spelen. Ze gaan dan nog meer drukken. Daarna vind ik dat ze niet echt veel kansen meer hebben gehad. Buiten misschien wat corners, wat gevaar oplevert. Eh ja, en dan achteraf kan ik wel, uh, wel leven met dit punt. Ja, in de eerste helft zijn jullie de baas en de betere. Uh, waarom lukt dat naar rust niet? Ja, dat heeft ook met een tegenstander te maken. Uh, ik denk dat we wel een paar keer de bal oppikten op het middenveld... en dan te snel inleveren, Dan moet je proberen om, om een vrije man te zoeken om eruit te spelen. En uh, ja, dat lukte, dat lukte veel te weinig. Ja, jullie starten scherp uh, in de duels. Fel. Is dat het resultaat van de overwinning van, van Willem II gisteravond? Dat de boel hier helemaal op scherp stond eigenlijk? Nou, dat weet ik niet. Wij zijn daar heel hele week mee bezig geweest. Omdat ik vind dat je, dat je... We hadden echt resultaat nodig. We hebben er een paar keer dichtbij gezeten, complimenten gehad. Maar daar, daar heb je weinig aan. En het was nu echt om het resultaat. En dat hebben we de hele week op getraind over gesproken. En dat kon je ook zeker in de eerste helft wel zien. En vooral, je weet tegen een ploeg als Twente, die, die, die goede spelers hebben, ja, dat het vaak gaat om de duels, om de tweede ballen. En in de eerste helft deden we dat heel goed. Ja, het mooie is, er komen dan uh, supporters in beeld. Dat, dat zien we dan langskomen. En de spanning was in het hele stadion bij iedereen zichtbaar. Uh, had je, zat je hem ook te knijpen op het laatst nog? Ach, knijpen is een groot woord, maar het voetbal is een, uh, kan een span, spannend spel zijn. En, uh, en zeker nu, het gaat om de punten. Uh, we kijken naar de ranglijst. Uh, dus wat dat betreft is dit voor iedereen, ook voor het vertrouwen van de spelers... natuurlijk heel belangrijk dat je ziet dat je, ja, dat, je dat met z'n allen kan doen. Dat je dan een resultaat kan halen. Drie punten voorsprong op Willem II en een beter doelsaldo uh, Is het genoeg? Nee, wij moeten nog drie wedstrijden. Wij, wij, wij hebben ADO, Groningen hier en, en Vitesse. Wij, wij moeten nog punten halen. En uh, daarom is dit heel belangrijk dat we een punt hebben gehad. En, en de manier waarop. En wat ik zeg, dat is gewoon heel belangrijk voor, voor het vertrouwen. Ton Lokof naar de 2-2 van VVV tegen FC Twente. Inmiddels rust bij het hockey. Amsterdam tegen Bloemendaal staat op 1-1. En het is ook rust in Engeland bij de topper... tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. 0-1 door de goal van Nasri. Gaan wij het hebben over de slotdag van het EK-turnen in Moskou. Eén Nederlander kwam daar nog in actie, Jeffrey Wammes. Hij werd uiteindelijk in de sprongfinale zevende. Een klassering met verstrekkende gevolgen voor Wammes. Edwin Cornelissen sprak hem na de finale. De eerste sprong was uh, goed... De sprong voelde goed, maar ik zat gewoon te, te dicht op. Ik denk echt dat ik uh, gewoon even het gevoel van wedstrijden nog uh, te veel mis of zo. Ja, je was eigenlijk op voorhand was je niet vol vertrouwen hè, voor die sprongfinale. Nou ja, het is, uh, ik ging vooral voor vloer, zeg maar. Dan is het natuurlijk heel erg domper als het dan, uh, ja, gisteren niet lukt. Dan moet je zelf natuurlijk helemaal uh, ja, hergroepen en weer voor vandaag gaan. Dus dat was wel moeilijk. Maar het voelde op zich wel goed vandaag met intern en zo. Dus ja. Maar ja, dan, uh, ik weet niet, ik mis het gevoel gewoon nog te veel. Dit heeft consequenties hè, voor jouw aanstatus. Ja, ik weet niet. Uh, daar heb ik nu nog niet over nagedacht. Maar ja, we gaan zien wat er uh, allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Want je had hier eigenlijk 15 moeten worden? Ja, inderdaad. Om je aanstatus te behouden? Om het te behouden. Dus nu, uh, ja, ik weet niet. Gaan zien wat er nu gaat gebeuren. Maar wat betekent dat heel praktisch? Dat je dan 1600 euro per maand gaat missen? Uh, ja, zoiets. Dan, dan mis je gewoon je, je standaard inkomen. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen, eh, sporters hebben het al niet zo breed, dat het best wel een harde klap is dan. Ja, zeker, super harde klap. En ik ben ook benieuwd hoe ik dat uh, ga opvangen. Dat het volgende waar ik uh, over na moet denken. Gewoon het hele praktische verhaal. Ja, ik zou toch uh, mijn huur moeten betalen en mijn eten en alles. Dus uh, dat is wel een dingetje, ja. Ja, precies. Want uh, ja, je bent inmiddels dan een beetje en zo, uh, met alle kosten van dien. Is het dan eigenlijk nog mogelijk om zonder A-status uh, goed te kunnen sporten? Uh, ja, eigenlijk niet. Het is toch wel gewoon het standaard uh, maandbedrag wat je binnenkrijgt, wat je, wat je zelf zegt, het is gewoon je salaris. Waar je uh, Normale dingen van betaald en sponsors, en kan je dan extra gebruiken voor stages en uh, et cetera. Maar ja, dat is toch wel uh, je vaste inkomen wat dan kwijtraakt. Dus. Ja. dus ja, hoe kijk je dan aan? Dat is misschien een beetje allemaal kort, hè, maar uh, de sportieve toekomst? Ja, dat weet ik niet. Ik kan nu helemaal geen antwoord op geven. Ik hoop dat er een uh, oplossing voor komt. En uh, ja, anders moet je keuzes maken. In de zin van? Ja, dat weet ik niet. Nee. Um, ja, je zegt, ik hoop dat er een oplossing komt. Hoop je op sponsors, andere, andere manieren om aan inkomsten te komen? Uh, ja, dat is een optie natuurlijk. Uh, ja, de KGU ondersteunt ons natuurlijk ook waar ze kunnen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook niet uh, gelimiteerde grenzen. Dus uh, ja, ik ga hopen dat er een oplossing komt. Dat is echt voor het eerst sinds hele lange tijd, hè, dat je het zonder A-status moet doen. Ja, voor het eerst sinds 2005 dan. ja. Uh, voelt het ook een beetje ja, alsof je ook uh, ja, in status een soort van wordt teruggeworpen? Hè? Sportieve status? Nou ja, er zijn gewoon natuurlijk standaard regels voor. Dat je bij de top 5 moet eindigen. Ja, het enige wat ik misschien wel kan bedenken. is dat ze misschien per sport. Uh, ja, misschien anders kunnen benaderen. Ik, wil niet, uh, ik weet niet hoe dat in andere sporten gaat. Maar zoals in judo of zo. zijn natuurlijk uh, heel veel verschillende klassen. En wij hebben gewoon ja, één kans. En dat is denk ik wel, uh, wel lastig speelde dat trouwens nog, dat hele verhaal over de A-status in deze finale? Legt het er een, ex, een extra spanning op voor jou? Ja, niet per se in de finale, maar wel gewoon voorafgaand aan dit toernooi. Ik bedoel, ja, je krijgt die uh, papieren binnen, je weet wat je moet doen. Ja, dat geeft toch wel extra, extra druk. Hè. Ja. Heb je een uh, soort van herkansing ergens, bijvoorbeeld op het WK? Uh, ja, op het WK kan hij bij de beste acht eindigen. Dan, uh, dan wordt hij weer verlengd. Dus ik weet niet hoe dat uh, in de tussenmaanden dan zit. Dus het is gewoon een beetje afwachten en bezinnen. Ja, inderdaad. Jeffrey Wammes was dat in gesprek met Edwin Cornelis. U krijgt van mij nog een bericht van de marathon van Londen... die dus vandaag gehouden werd. Segea Kebede heeft die marathon gewonnen. Twee uur, zes minuten en vier seconden. Emmanuel Moutay werd kort voor de finish gepasseerd door Kebede... en werd tweede. En Abcero, Ayela Achero, zeg ik dan, uit Ethiopië werd derde. Bij de vrouwen won de Keniaanse Priska Jepto. Dit is Radio 1.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 1 minuut over alle de bal gaat zo weer rollen. Maar de auto's rijden door en door, Louis Dekker. Ja, en laten we dan voor één keer beginnen met Guido van der Garde. Die breekt net een record. Hij maakt zijn vijfde pitstop. Hij dacht, ik rijd toch al achteraan. Dat kan ik er ook nog wel bij doen. Is er een aanbieding? <laughs> nou ja, het ergste is, het gaat nog mis ook. Hij is inmiddels de tweede coureur die under investigation is... voor een unsafe release. Wat is een unsafe release? Je wordt, nou laten we zeggen, groen gegeven door je team in de pit. Je kunt weer weg. Maar dat moet dan wel veilig gebeuren en dan moet er moet geen andere auto in de buurt zijn. Wordt dus hij nou mastervoud. een paar plaatsen teruggezet? <laughs> Misschien verliest hij nog een rondje. En hij heeft er al twee aan zijn broek. Dus nee, voor Van de Garde wordt dit geen race met een fijn gevoel. maar. Goed, we kunnen nog altijd zeggen, hij rijdt er wel vier op rij uit. En dat heeft nog nooit een Nederlander gepresteerd. Dus laten we wat dat betreft het glas en half vol en half leeg maken. Hoewel het misschien iets meer half leeg is dan half vol in dit geval. Nou, we hebben nog een paar rondjes te gaan. Ik denk nog een minuut of tien. Dan weten we dat Sebastian Vettel inderdaad de winnaar is voor deze Grand Prix. Maar de spanning, de spanning zit daarachter. Want zoals zo vaak, die laatste rondjes, daar gaat het dan om. Dan wordt het echt... Uh, uh, gokken, wie houdt zijn banden heel? Wie heeft de beste strategie gekozen? En uh, dat is op dit moment toch wel, denk ik, Lotus. Lotus, Raikkonen en Grosjean, 2 en 3, met een verschillende strategie. Raikkonen maar twee keer gestopt als een van de zeer weinigen. Daardoor eigenlijk heel erg onopvallend naar voren geslopen. Maar we hadden gedacht, Webber komt nog, nog wel naar voren. Die, is agressiever en Red Bull domineert en Vettel rijdt met twee vingers in de neus weg. Nou, dat is ook zo, maar Webber heeft dat niet kunnen kopiëren. Valt op dit moment zelfs terug is net ingehaald door Lewis Hamilton, terwijl Hamilton toch op papier een veel minder snelle auto heeft. Hoe dan ook, Webber zakt weg. Vettel leidt nog steeds en het lijkt op dit moment een podium te worden met twee Lotus coureurs Raikkonen en Grosjean. NEC tegen Peck Zwolle, laat me raden. En hier het ging in de rust veel over de tweede goal van Peck. Uh, ja, nou ja, over heel veel dingen. Maar inderdaad ook over die van Peck. Maar die was zo uh, duidelijk, Hens, uh, achteraf gezien op de schermen. Want uh, ik zei het al, de perstribune is nogal ver weg bij het uh, doelgebied. Maar toen iedereen de beelden zag. zei iedereen van: Nou, dat is een aardige volleyballer. Een goede setup. Bal ging het uh, doel in. En uh, scheidsrechter Makkelie en zijn assistenten hadden het niet gezien. Dus 2-0 voor Peck Zwolle. Wel terecht hoor. En verdiend, want ze hebben veel meer kansen gehad. Er heeft NEC maar één uh, kans tegenover kunnen zetten. En nu misschien via George. Bal komt voor het doel. Wordt uh, onderweg aangeraakt door Broersen. En dan is dit ook weer een mogelijkheid die uh, eigenlijk te makkelijk wordt verspeeld door de Nijmegenaren. George houdt de bal nog wel binnen en probeert langs te gaan aan de zijkant. Maar dan gaat de bal toch over de zijlijn. En mag Peckswolle gaan gooien. Geen wissels gezien van beide trainers. Niet bij Peckswolle van Art Langeler en bij NSC van Alex Pastoor. Uh, ja, bij NSC had je dan ook wel heel erg veel moeten wisselen als je alle matige spelers eruit ging halen. Misschien dat het in de tweede helft beter gaat. Ik uh, hoop het wel voor het publiek. Want veel plezier hebben ze aan de eerste helft in ieder geval niet beleefd. Pek Zwolle staat verdiend met 2-0 voor tegen NSC. Utrecht en AC, allemaal tevreden mensen natuurlijk in de rust daar, Bas. Ja, behalve de mensen die hier in het geel en het zwart gekomen zijn. Want die zijn een beetje chagrijnig denk ik na een eerste helft... die voor NAC alles behalve vlekkeloos verlopen is. Het is 2-0 voor Utrecht na nu 47 minuten. Van der Hoorn en Toornstra maakten de beide goals. De kogel was er nog dichtbij, schoot met een vrije schop op de onderkant van de lat. Zo had de schade voor NAC al groter kunnen zijn. Maar NAC is niet scherp, niet goed... Uh, niet bij de les geweest. Heeft uh, veel meer duels verloren dan gewonnen. En dan heeft zich echt de een beetje van brood laten eten. Terwijl Ruiter nu zwak trapt. De doelman van Utrecht dan moet de Maro halfwege zijn eigen helft de lucht in. Hij raakt een beetje verstrikt in het duel met Jansen. De bal springt Ruit voor de voeten van Ordi. neemt neemt veel risico. En verspeelt de bal aan Gillissen. Maar zijn ploeggenoot Jansen verspeelt de bal dan ogenblikkelijk weer in de middencirkel. Aan een van de middenvelders van Utrecht. En zo heeft Utrecht eigenlijk de bal ogenblikkelijk weer terug. Bernak is gewisseld. Verbeek naar de kant gegaan. Suntjens in het elftal gekomen. Terwijl Ruiter nu heel riskant de bal meegeeft. Af van der Hoorn die met een sliding moet voorkomen dat Suntjens bij de bal kan komen. En we gaan snel weg uit de Galgenbaard. We gaan namelijk naar Nijmegen. En daar hoor ik mensen juichen. Jazeker. En dat zijn de mensen van de thuisploeg Want het is weer een wedstrijd geworden. En leuk dat hij scoort. En hij is Leroy George. Jarig vandaag. 26 jaar. Geeft zichzelf een mooi cadeau. Want hij scoort een uitstekend doelpunt voor NEC. Haalt hem met links in één keer heel hard uit. En keeper Diederik Boer is kansloos. Op de korte hoek. Want de bal gaat links van de keeper in het uh, doel. En zo hebben we weer een wedstrijd. En is NEC. Na waarschijnlijk een donderspeech van Alex Pastoor in de rust. Weer in de wedstrijd. Het staat 2-1 hier. En ik ben benieuwd hoe het bij de kerstverse vader is: uh, 2-0 voor Utrecht. Ik weet niet of Utrecht kerstverse vader is. Maar <laughs> vrijbaar tegen Nak. Via Van der Hoorn en Toornstraat. wel Lurling nu weg is aan de linkerkant van het veld. Draait naar binnen. Geeft de bal op de rand van het strafselgebied. Mee aan. Ja aan wie? Aan Seuntjes. Maar die is dan ook weer niet op tijd bij de les. En die laat zich dan door oor weer van de bal zetten. Nak laat zich te veel aftroeven op werkelijk alle fronten. Maar het zit meer tussen de oren dan dat het... Uit de voeten moet komen. Ze zijn gewoon overal een stapje te laat. Assare aan de rechterkant ligt dat helemaal open. Daar staat Jens Jansen met de pitten. Daar kan Toornstra de bal voor het doel brengen. En komt daar via Assare de 3-0. Nee, want hij schiet de bal in de handen van Jelle ten Rauwelaar. Als die bal ietsje zorgvuldiger wordt teruggelegd... staan ook de Kogel en Dupland nog in kansrijke positie. Nu komt die bal voor de voeten van de Ghanese. Die moet eigenlijk een beetje zeg maar, de bal weer achter zijn standbeen langs weghalen. Maar goed, Utrecht is dreigende gevaarlijker. En eh, nak heeft het gewoon niet zo simpel. Is het 2-0 voor Utrecht. Al een tijdje niks gehoord van Luik Bastenaker. Luik, we zijn benieuwd. Geo Lippens. Ook niet heel veel verandert. Het enige verschil is dat de voorsprong van de kopgroep langzaam terugloopt. Het was net weer vier minuten. Inmiddels is het 3 minuten en 7 seconden. Terwijl we nog 65 kilometer te koersen hebben. Die zes man die blijven dus voorlopig nog wel even voorop. En daarachter, ja, Er gebeurt eigenlijk heel weinig. Wat dat betreft is het de gebruikelijke saaie aanloop... naar de beklimming van de Redoute. En dan is het maar afwachten wat daar gebeurt. Want de laatste jaren... ...wordt steeds vaker gewacht, gewacht, gewacht... ...tot de laatste beklimmingen in luik luik ...voordat de echte kanonnen naar voren komen. Wat we wel zien, is dat bijna de complete ploeg van Radio Shack... ...aan kop van het peloton rijdt. En dat zou kunnen betekenen dat de man die we dit seizoen nauwelijks hebben gezien... ...Andy tour tourwinnaar, omdat Contador die zegen ooit ontnomen is... ...maar dat hij weer tot leven is gekomen. Want hij heeft zich toch ongelooflijk weinig laten zien dit seizoen. We weten dat hij heeft gehad. Vorig jaar zwaar ten val gekomen. Problemen gehad met de revalidatie, met zijn heup. Daarnaast tot overmaat van Ramp zijn broertje ook nog op uh, doping gebruikt. Althans het gebruik van een uh, maskerend middel. Betrapt in de Tour de France. Die staat een jaartje aan de kant. En het gaat niet goed met Andy Schlek. Dit seizoen veel afgestapt in belangrijke koersen. We hebben in enkele koersen aan de finish gekomen. In de Amsterdam Gold Race ten val gekomen. Ook toen de finish niet gehaald. Maar wie weet, misschien is hij er wel weer. De koers die hij in 2009 won, luik. Pas de Nakenluik. Het ligt hem dus wel... dit soort koersen. En misschien heeft hij wel... tegen zijn ploegmaat gezegd van jongens... ga maar op kop rijden, want ik voel me goed... en probeer de koers maar hard te maken. Dan kunnen we op het einde zien wat er allemaal nog overblijft. Die voorsprong loopt steeds verder terug... onder impuls dus van die ploeg van Shack. Inmiddels onder de drie minuten, twee minuten... en 58 seconden is het verschil. We gaan zo naar het hockey. Maar eerst schrijft u van mij de rust dan in die andere wedstrijden. SCRC SCAC's gaan Belangrijk onderin... staat 1-1 HGC Den Bosch 0-2. Laren... Oranje Zwart 1-2, Rotterdam Kampong 1-1 en Voordaan Pinoquet 0-1. En Tim Steens kijkt naar Amsterdam tegen Bloemendaal. En daar was het 1-1 bij de rust, Tim. Ja, goed moment nu om even uh, te schakelen, want Amsterdam krijgt een strafcorner. De eerste van de wedstrijd voor Amsterdam. Take Takema, hij staat in het veld. De bal wordt gestopt door Billy Bakker. Aangegeven wordt hij door Santi Freixia. Even kijken wat er gaat gebeuren. De bal wordt gestopt, daar komt de push. En het is een variant... De bal komt bij Billy Bakker, die speelt in de cirkel de bal. Maar het blijft een heel rommel. Uiteindelijk gaat die bal weg. Door de verdediging, weggewerkt door Bloemendaal. En zo blijft het 1-1. Ik moet zeggen, Amsterdam heeft eigenlijk niks aan het gelijkspel. Zeker gezien de andere tussenstanden op dit moment. Want dan blijft Amsterdam vijfde staan. Dus ik denk dat Taco van de Hoonert, de coach van Amsterdam, in de rust wel gezegd heeft. Jongens, jullie moeten er echt vol voor gaan. Want anders kunnen we die play-offs dit seizoen wel vergeten. En dat zou natuurlijk wel zijn. Want Amsterdam is de afgelopen twee seizoenen landskampioen geweest. Nu eventjes de bal in de cirkel van Taken Takenma. Maar ook deze aanval levert niets op voor Amsterdam. En zo blijft het hier na vijf minuten in de tweede helft 1-1. De Grand Prix Formule 1 van Bahrein. Hoeveel rondjes nog, Louis Dekker? De laatste loopt met een Duitser aan de leiding. Een Duitser die, laten we zeggen, al drie keer op rij wereldkampioen is. Maar het is heel lang geleden dat hij zo heeft gedomineerd in de race. En uh, ook wel verrassend. Want eigenlijk dacht iedereen, het zal toch uh, knokken zijn voor hem. Hij heeft kennelijk niet de snelste auto... Er was ook veel tumult in het team. Maar vandaag zet hij alles recht en iedereen die nog twijfelde. Nou, het is denk ik wel duidelijk geworden vandaag. Hij heeft weliswaar maar een gat op Kimi Raikkonen van 10,5 seconden. Maar ik ben ervan overtuigd, als hij zijn best had gedaan... en het echt het belangrijk had gevonden om nog een groter gat te slaan... dan had hij het gewoon gedaan. Hij rijdt echt op heel houden, op cruise control zogezegd. Met uh, twee vingers in de neus wordt het wel eens genoemd. Vettel is geen enkel moment in gevaar geweest deze race. En de grootste verrassing op het podium zal toch zijn dat daar twee zwart gekleurde coureurs, als je naar de overal kijkt, uh, gaan staan. Want Kimi Räikkönen en Romain Grosjean van Lotus zijn op weg naar plek 2 en 3. Moeten nog een seconde of 10, 15 door, ook dan zien zij het zwart-wit geblokt. De vierde plek wordt voor Paul Di Resta. Paul Di Resta, zegt u. Ja, Paul Di Resta was echt op weg naar zijn eerste podium. Heeft hij net niet kunnen redden omdat Grosjean vers, versere banden had. En dat gevecht niet te winnen was voor Di Resta. Maar niet te min voor een coureur van Force India. Een echt middenmootteam is een vierde plek natuurlijk ook gewoon een soort overwinning. En het echte gevecht tot in de laatste ronde zit bij Mark Webber en Lewis Hamilton. Op het scherpst van de snede... Niet om de kop, niet om een podium, maar op de vijfde plek. En dat is even afwachten hoe dat gaat eindigen. Maar uh, we hebben een race gezien met niet al te veel spektakel. Hamilton wordt uiteindelijk vijfde. Webber heeft nog een fout gemaakt. Want is zelfs teruggezakt naar de zevende. PRS, de teamgenoot van Jensen Button, scoort een zesde plek. En uh, zo komt alles over de finish. En uiteindelijk, als we het nog even geduld hebben, Guido van der Garde ook. Maar wel na een record aantal pitstops, vijf stuks en twee rondjes achterstand. En die houdt kamp bij uh, Boer zoekt fysiotherapeut aflevering. Nou, het is uh, al veel verder. Boer zoekt ziekenhuis, denk ik. Uh, hij moet in ieder geval van het veld af, Diederik Boer. En uh, Danny Wintjes uh, zal een déjà vu krijgen. Want in de wedstrijd in Nijmegen. Toen uh, in Zwolle, toen Nijmegen NEC met 4-0 won. Toen uh, moest Windjes er ook in komen. Toen uh, de andere tweede keeper toen uh, een uh, rode kaart kreeg. En nu mag Denny Windjes weer opkomen draven als tweede keeper in het doel van Pek Zwolle. Want uh, Diederik Boer bij een uitstapje buiten zijn strafschopgebied ging hij even pingelen. Ja, en dat moet je niet doen als je ongeveer dezelfde uh, uh, vaardigheden hebt als ik. Qua pingelen, dan ga je door je knieën heen en dat ging hij ook. En nu... Nu moet Danny Windjes het doel in. En zal dat nog wel even duren. Want hij moet handschoenen aan gaan trekken. En alle andere zaken tevoorschijn gaan toveren. Uh, het is wel een leuke wedstrijd geworden. Want we zitten 11 minuten na rust. En NEC is gaan voetballen. Heeft geresulteerd in die mooie goal van Leroy George. En nu dus uh, ook daarna nog een paar mogelijkheden gezien. Eentje voor Navarone voor. En nu komt de lange Windjes in het doel staan bij Pek Krijgt een handje van Lachman. En zal dus het doel verder schoon moeten zien te houden. Bij de 2-1 voorsprong voor Pek tegen NEC. FC Utrecht tegen NAC dan weer. Een andere nak in de tweede helft, Bas? Ja, nou, ze krijgen wel een paar kansjes en dan gaan ze dan even slordig mee om als dat ze omgaan met FC Utrecht als Utrecht de bal heeft. Want uh, buis stond een minuutje of wat geleden eigenlijk oog en met de keeper van Utrecht, Ruiter. Maar uh, ja, kwam niet verder dan een heel slap rolletje eigenlijk in de handen van de keeper. Wel werd met dat moment onderstreept dat het verdedigingscentrum zoals dat er nu staat bij Utrecht met Heringse van der Hoorn... Wel heel kwetsbaar is met ruimte in de rug. Want ze laten zich nog wel eens verrassen door mensen die zeg maar uit hun rug weglopen. Ze hebben geen idee dat dat gebeurt. Dat is al twee, drie keer gebeurd. En dat wordt door NAC niet bestraft. Maar tegen, tegenstanders van een wat... Uh... Een groter kaliber zou je daarmee behoorlijk in de problemen kunnen worden gebracht. Hoewel je kan bij Nak ook zeggen: als je kijkt naar de vorm van Nak uit de laatste 12 wedstrijden. De wedstrijden namelijk van 2013 haalden ze 21 punten. Als je dat gemiddelde een heel seizoen volhoudt, dan sta je met een punt of 60 toch makkelijk in de play-offs. Dus Nak heeft in 2013 het wel, maar vandaag niet bepaald. Luiks, rechterkant, de rover. Halverwege de Breda's helft. Gillers aangespeeld. Die moet de bal in één keer onder druk van Duplan meescheppen naar de rechterkant. Daar staat Hooi wel te wachten. Maar er zit Zullo voor Utrecht tussen. Die krijgt wat ruimte om wat passen te nemen. Verspeelt dan met een slechte paas de bal weer terug aan de rover. En dan kan Hooy alsnog aan de slag. Die wacht even. Waarom zou je? Want hij is even de snelste op het veld. Dan is Zullo weer terug in positie. Je moet het van nak via een omweg. Die omweg heet dan Leurling. Die kiest voor de andere kant. Met een paas die op zich niet zo slecht bedacht is, maar wel net te lang onderweg. Die komt niet aan bij Seuntjes. Het uitverlenen van Utrecht laat dan weer te wensen over. En zo blijft die bal halfweg de Utrecht zelf het eigenlijk een beetje hangen. En komt uiteindelijk op de voeten van Oor. Die is ook snel achtervolgd door Hooy. En Oor ontsnapt aan Hooi, ontsnapt aan Gilles. Ze geeft een prachtig steekballetje mee aan Duplan. Duplan nadert het strafschopgebied. Botteguin moet er naartoe. Die duwt hem eigenlijk wel naar de zijkant weg. Dan staan er van Utrecht wel twee te wachten. Van wie de kogel de een is en de Assare de andere. En denkt Duplan zie je kans daar de bal te krijgen. Nou blijkbaar niet. Hij draait om zijn as. Draait daarmee Botteguin wel dol. En geeft uiteindelijk Utrecht een hoekschop cadeau. Omdat de bal via Botteguin over de achterlijn gaat. Na een uurtje, klein uurtje in de Galgenwaard. Utrecht een corner en op 2-0. Police and every breath you take. We gaan even een doelpuntje halen bij het hockey Amsterdam tegen Bloemendaal. Tim Steens. Ja, het is 2-1 geworden voor Amsterdam. En ik zei al, in de rust heeft Taco het gezegd tegen Amsterdam... jongens, je moet wat doen, want een gelijk gelijkspel hebben we niks. Nou, die lessen hebben ze te harten genomen, want ze kregen maar liefst vier strafkorners op rij. En de derde die werd benut door Amsterdam. Het was een push van Taco Take Takema. Het werd gestopt door Dirk van Essen, de keeper, of uh, door Jaap Stokman, de keeper van Bloemendaal. Maar de rebound die gaf hij weg en dat was een prooi voor Rock Oliva. Een van de twee Spaanse internationals. Hij zorgde dus voor de 2-1. En daarvoor, voor de rust, had uh, zijn landgenoot Santi Frijxa al de gelijkmaker gescoord na dat Bloemendaal. De leiding had genomen dankzij die strafcorner van Chris Ciriello. En ik moet zeggen, Amsterdam is beter op dit moment. Er staat terecht met die 2-1 voor. En we hebben nog 20 minuten te spelen in die tweede helft een Louis Dekker dan, met de definitieve uitslag van de Formule 1... in Bahrein en alle andere zaken. En de uh, vraag natuurlijk of Van der Garde al binnen is. Hè? Ja, ja, die is binnen. Maar die hebben we vervolgens helemaal niet meer gezien. Want Van der Garde is niet zo belangrijk voor de TV-registratie. Daar is hij uh, ja, echt te klein voor. Daar is het team te onbeduidend voor. Maar goed, hij is 21ste ge geworden. Ik kan helaas vandaag niet zeggen dat hij niks fout heeft gedaan. Er is van alles gebeurd. Het uh, begon eigenlijk al in de eerste ronde... toen hij zowel aan de voorkant als aan de achterkant schade reed. Zoals ik het altijd althans zag, er werd uitgedeeld. Hij zat in de melee waar hij de eerste Grand Prix eh, eigenlijk vooral progressie maakte in de eerste twee, drie rondjes en daarna terugzakte. Daar zag je deze race dat het echt in het begin al misging en er ook meteen een extra pitstop kwam en uiteindelijk eh, had hij de meeste pitstops nodig van allemaal, namelijk vijf en toen ging het bij nummer vijf ook nog mis, kwam die under investigation, oftewel eh, er wordt gekeken of het team daar iets fout heeft gedaan. Nou het slechte nieuws voor Van der Garde is, eh, ze gaan dat na de race dus op dit moment of over een kwartier of zo bekijken en als het een beetje tegen zit krijgt hij ook nog straf voor de volgende Grand Prix die over drie weken is in Spanje en waar hij zich wel op verheugt want de komende drie weken gaat dat Caterham team kijken. Uh, wat updates, wat upgrades aan het team gaan brengen. En je kunt het een klein beetje zien aan het verschil... tussen uh, zijn teamgenoot Cheryl Pieck en Guido van der Garde vandaag. Pieck reed al met een paar van die updates. En reed uh, ja, eigenlijk, eigenlijk goed. Reed op een bepaald moment een beetje zo naar achter het middenveld. 16e, 17e, 18e. Dus er zit meer in die wagen dan er op dit moment in zit. Alleen kon Guido van der Garde dat onmogelijk vandaag laten zien. A, door de malaise, de, de, de, de maleur, de pech in het begin. Uh, B, omdat hij... Uh, technisch nu achterloopt op zijn teamgenoot. Hij zei dat voor de race in Formule 1-jargon. Hij zei, wij rijden met de oude Spek en mijn teamgenoot heeft de nieuwe Spek. Nou ja, dat is niets anders dan uh, mijn beestje is wat ouderwetser... dan die van mijn teamgenoot. Maar dat gaat de komende drie weken rechtgezet worden... Vettel wint, pakt niet alleen de, de, de leiding in het kampioenschap, houdt hij... want hij was al de leider, maar die, die, die voorsprong wordt nu echt uitgebreid. Raikkonen werd tweede en was ook al de nummer twee in het kampioenschap. Wat is nou het verhaal? De nummer drie in het kampioenschap werd vandaag in de race maar achtste. Fernando Alonso, hij mist een beetje de slag. Vettel en Raikkonen nemen voorsprong. We gaan het hebben over wat andere gemotoriseerde sporten... want motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn koppositie in de stand... om het wereldkampioenschap in de MX2 verstevigd. Hij was tijdens de Grand Prix van Sevillievo. Dat ligt in Bulgarije in beide manches de snelste. De Fransman Jordi Tixier eindigde als tweede. En in de stand op het WK heeft Herlings nu 65 punten voorsprong op Tixier. We blijven bij de ronddraaiende wielen, maar dan puur op spierkracht en soms nog een beetje andere kracht erbij, Gio Ja, en soms draaien ze ook niet rond, Tom, want dan gaat het niet goed. Bart de Klerk bijvoorbeeld, man van de kopgroep, reed lek, kreeg een wiel uit de neutrale materiaalwagen en heeft toen kilometers lang lopen prutsen met zijn versnellingsapparaat, omdat hij het, ja, de, de, de ketting niet over de goede tandjes kreeg. Dan krijgt hij een nieuw wiel van zijn ploegleider, de ploegleider van Lotto, de Belgische ploeg. En ook dat wiel, dat loopt totaal niet. Ja, pech kun je hebben. Pech komt natuurlijk nooit alleen. En nu is het uh, weer even wat uh, geklooi daar uh, aan de kant van de weg. Want uh, hij zat in die kopgroep, had uh, door die uh, wielwissel, had die achterstand opgelopen, had net weer aansluiting gekregen bij de kopgroep en moet nu de kopgroep weer laten gaan. Nou staat de ploegleider of de mechanicien? staat klaar met een nieuwe fiets. Maar uh, de klerk wil zelf verder rijden op zijn oude uh, karretje. Maar goed, nu gaat het wel. Het is niet een gestroomlijnde wissel, uh, zullen we dit maar eens even noemen. Twee minuten en 47 seconden. ...is trouwens het verschil nog steeds tussen de kopgroep. Inmiddels bestaande dus uit vier man, want de Klerk is eruit weggevallen. En ook Sander Armé heeft zich laten afzakken. Die rijdt inmiddels alweer in het peloton. betekent dat er nog vier man op kop rijden. Vincent, Jérôme, euh, Jonathan, Fumot, Pirmin Lang en Frederik Veugelen. dat zijn de vier koplopers. En kijken we naar het peloton, dan zien we één man op kop rijden. Een man waarvan we weten dat hij dat urenlang achter elkaar kan doen. Vasilik Kirienka... IJzer sterk rijdt hij aan kop van dat peloton met veel van zijn ploegmaatjes van Sky in het wiel. Ik zie ook Christopher Froome daar behoorlijk vooraan rijden. Een beetje in die typische Hij torent er een beetje bovenuit. Hij rijdt daar makkelijk mee. Froome, van wie we nog weinig hebben gezien natuurlijk in het, de voorjaarsklassiekers. Maar wie weet, misschien komt hij hier in deze leuk. komt hij dan uiteindelijk ver mee. Tot in de finale. Hoewel ik toch wel mijn geld wat meer ga zetten op zijn collega's. Op onder andere Richie Port, winnaar dus van Parijs-Nies. En op Enao, de Columbiaan uit die Skyploeg. Dat zijn de mannen waar we ons geld maar eens op gaan zetten. Maar wie weet, misschien kan Port of Froome ook nog lang mee in die finale. Peloton doet het nog steeds, relatief rustig aan voor zover dat kan. We hebben nog 54 kilometer te koersen, 2,5 minuut dik is het verschil... tussen de kopgroep en het peloton. Amsterdam-Bloemendaal dan weer, Tim Steens. Ja, het is 2-2 geworden. Het was uh, slecht uitverdedigen van Amsterdam via Kruijsen Die die bal zomaar inleverde bij Glenn Schuurman. En die maakte volgens Amsterdam een overtreding op uh, Klaas Vermeulen toen hij die bal afpakte. Maar goed, de scheidsrechters lieten doorspelen. Glenn Schuurman pakte de bal, lifte hem zoals dat heet. Mooi de cirkel in en schoot hem toen heel zachtjes, heel goed bekeken onder keeper Dirk van Essendor. En zo is het met nog ruime kwartier te spelen hier 2-2. In Schotland is Celtics juist kampioen geworden. De ploeg om het 4-0 van Inverness. Ja, uh, weinig, weinig concurrentie <laughs> ja. daar in Schotland. En over uh, kampioenschappen gesproken. Uh, nog niet helemaal kampioen, maar wel gepromoveerd is... Jos Luwokaij met zijn club Hertha BSC. Hertha won juist met 1-0 van Zandhausen. Vorig seizoen degradeerde Hertha nog. Ze zijn nog vier duels daar te gaan in de tweede Bundesliga. En Luwokaij heeft patent op promotie. Hij leidde eerder al Augsburg in 2011 naar de Bundesliga. Datzelfde deed hij in 2008 met Mönchengladbach. En in 2005 als assistent van Hups stevens met FT Köln. We gaan naar NEC, Pek Zwolle en die uitkamp van het NEC kwam terug in die wedstrijd. Is het nu echt ook een beetje belegering? Nou, nee, geen beleging, maar het is wel een leuke wedstrijd geworden. Niet omdat het zo goed gevoetbald wordt, maar omdat het een wedstrijd is. Met balbezit voor Peck Zwolle, voor Mokhtar. Mokhtar trekt naar binnen. Doet het heel aardig en schiet de bal dan in die hele grote handschoenen van Gabo Babos. De keeper van NEC. NEC wel beter geworden in de tweede helft. Wat mogelijkheden. Uh, platje die af en toe te veel wil. Maar met name Leroy George, nu aan de bal, speelt een puikenwedstrijd. gaat proberen er langs te gaan bij Bram van Polen. staat in het strafsobgebied. Probeert hem dan voor te geven. Schiet de bal tegen van Polen aan. En blesseert zich daarbij en gaat nu tegen de vlakte. Leroy George trouwens zorgend voor een werkelijk kottig tafereel toen een bal in de lucht was. Stuiterend in de lucht. Er was al gefloten door de scheidsrechter. Het doel was leeg. Er was helemaal niemand in het doel. Alleen stond daar Leroy George. En die dacht die bal nog even binnen te koppen. Gewoon voor de aardigheid. Lekker gevoel. Toch nog een doelpuntje gemaakt. Ondanks dat er al gefloten is. Kopt hij die bal tegen de paal. Nou, people, de mensen lagen in een deuk op de tribune. En nu ligt Leroy George op de grond met een blessure. Zal wel een wisseltje worden, want het doet veel plein zo te zien bij de kleine aanvaller. Goed, we hebben nog 20 minuten te gaan. 2-1, nog altijd voor Peck Zwolle tegen NEC. Maar NEC is aan het knokken voor de gelijkmaker. Daar nog spannend. Spannend is het al een tijdje niet meer bij Utrecht tegen NAC, Bas? Nee, dat klopt, maar het kan met deze marsen die er al een tijdje staat. 2-0, namelijk Utrecht NAC. Zomaar weer spannend worden als NAC. De kansjes die het krijgt een keer zou benutten. Er zijn wat schoten van afstand geweest. Zeuntjes als laatste, eigenlijk. die de bal een metertje naast schoot. Even daarvoor, Buis die vanaf de rand van het Stasselbiet mocht uithalen. Maar dat wel heel ongecontroleerd en huishoog overdeed. Er is inmiddels druk gewisseld. Bij Utrecht is de kogel naar de kant gegaan. Daar zal voornamelijk de lat aan de linkerkant tevreden mee zijn. Want die schoot die bijna door neerstelt Terwijl Utrecht nu via oor een kant blijkt te krijgen. En de, de bal die het centrum in duikt komt nog bijna voor de voeten voor de man die voor de kogel het veld in kwam. Namelijk Romano van der Stoep. Dat is een jeugdspeler van Utrecht die in de jeugd bekend stond om het feit dat hij echt makkelijk en veel scoorde. En wie weet gaat Utrecht daar nog heel veel plezier van beleven. hij maakt zijn debuut en komt voor Utrecht in het elftal bij. Nak is nog gewisseld. Gillissen, verdedigende middenvelder, is er uh, uitgehaald. En Rick daarvoor, de spits, erin gekomen. Terwijl je nu een kans krijgt vanaf de rand van de biedt, Maar eigenlijk ook weer net een pasje te veel doet. En ook weer wat besluiteloos is. Hij kan schieten, doet het niet, loopt nog een pasje. Raakt dan verstrikt in de drukte en raakt de bal kwijt. En dan kan Utrecht weer overnemen. Utrecht, daar lijkt de het er ook wel een heel klein beetje af eerlijk gezegd. 71 minuten, 2-0 nog altijd. We gaan even vooruitkijken want over ruim een half uur in de Kuip. De wedstrijd waar iedereen dit weekend zo naar uitkijkt. Feyenoord tegen Vitesse en allebei zou je kunnen zeggen moeten ze wel winnen Richard van der Made Maar Vitesse kan niet met zijn sterkste mensen aantreden. Nee, dat is inderdaad het geval, want topscorer Wilfried Boni is er niet bij. Zit ook niet op de bank. Ik heb hem gisteren nog even gesproken op de laatste training op Papendal. Toen liet hij al weten, c'est pas possible de jouer. Dus dat moeten we dan maar geloven. En zo was het inderdaad ook vandaag, want Boni zat niet in de bus vanaf Arnhem richting Rotterdam-Zuid. Hij ontbreekt en dat is natuurlijk toch een uh, grote adelating voor Vitesse. Want de club van Fred Rutte was vooral de laatste weken erg afhankelijk van de topscorer. Van de Eredivisie. 30 doelpunten heeft hij inmiddels gemaakt. Maar vandaag dus niet in de zon over. Grote in deze hele interessante. Belangrijke wedstrijd. Natuurlijk voor beide ploegen. Er komt nog iets bij. Want behalve Van Ginkel ontbreekt ook. Euh, of behalve Wilfried Boni ontbreekt ook Marco van Ginkel. En ook dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Want Van Ginkel en Boni zijn bij Vitesse samen goed voor 37 doelpunten. Vitesse heeft er 63 in totaal gemaakt. Dus dat is meer dan 60 procent van de totale productie kun je nagaan. Het gemis zou wel eens heel erg voelbaar kunnen zijn. Ook bij Feyenoord toch ook een... Uh... Gemis, want Boetius is er niet bij. Kan het hele seizoen niet meer in actie komen vanwege een knieblessure. Daartegenover staat wel dat Lex Immers weer terugkeert als aanvallende middenvelder. Achter de topscorer van Feyenoord, Craciano Pelle. Immers die op 31 maart in de wedstrijd uit tegen Heerenveen. Overigens toen zonder Pelle geblesseerd raakte. Feyenoord verloor dat duel. En daarna ging het ook niet veel beter met de ploeg van Koeman. Want Feyenoord, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Vitesse. Is de laatste weken niet echt in goed. Doen. Het bezoekersvak vol met Vitesse-fans. Geel-zwarte vlaggetjes zit al helemaal vol. De Kuip stroomt langzaam ook vol voor deze wedstrijd. Met als inzet de tweede plaats, de voorronde van de Champions League. En misschien nog wel meer. NOS langs de lijn. op één.